Het is negen uur, Jobboot, met het NOS-journaal. De campus van de Universiteit van Virginia Tech in de Verenigde Staten is weer vrijgegeven. De politie heeft geen gewapende man gevonden. Vanmiddag melden drie jongens dat ze een blanke man hadden zien lopen met een wapen. Iedereen werd opgeroepen binnen te blijven en de deuren gesloten te houden. In 2007 werden op Virginia Tech 32 mensen doodgeschoten door een student. De universiteit wilde dit keer geen enkel risico nemen en besloot direct iedereen te waarschuwen. De zoektocht op de campus heeft uren geduurd.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 Het weer van regen in het hele land. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen eerst bewolkt. In de middag af en toe zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS-journaal. ABB verkeersinformatie. Er staat een file op de A2 bij Utrecht. Richting Den Bos. Tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen. 3 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2,5 over 9. In Australië zijn ze nog steeds met man en macht op zoek naar degene die gisteren een nepbom om de nek van de 18-jarige Madeleine Pulver heeft gelegd. Rond half tien hoor je het laatste nieuws daarover en een portret van deze dame en haar familie. Dan de schippers van BNN, die zijn bijna aan het einde van hun reis gekomen. Vanavond de ene laatste aflevering van de avonturen van Frank van der Lende en Luc Ikink. Luc, morgen naar Sneek. waar zijn jullie nu? Wij zijn nu in brug kijken uit op de brug ook en het is eigenlijk het is best wel mooi hier. Hm, lekker in Friesland al. Lekker in Friesland al. Heerlijk. Zo meteen meer van jullie Tot in jullie zo. avonturen. Tot zo gaan we nu naar het voetbal. Jeroen Elshoff die kijkt naar FK Jablonec uit Tsjechië en AZ. Jeroen. En daar is een uh, grote kans voor Jablonec. En het is dat Esteban, de doelman van AZ, daar handend optreedt. Anders was het hier 1-0 geworden voor de Tsjechen. Esteban die sowieso in deze wedstrijd tot nu toe goed staat te kiepen. De steekpaas naar de rechterkant. dan laat Paulsen de linksback zich wegzetten. En dan Esteban met een uiterste redding om een achterstand voor AZ te voorkomen. AZ overigens dat zelf wel een grote kans kreeg. Een paar minuten terug naar de paas van Holmen door het midden op Martens. Martens kwam door, maar schoot de bal centimeters naast. En dus staat het nog 0-0. Een stand die voor AZ nog altijd gunstig is. Omdat het in Alkmaar vorige week met 2-0 won. Dankjewel, Jeroen. Today's topics. In Today's Topics hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Waar had Nederland het vandaag nou weer over? Bij de koffiemachine, in de file, bij de lunch en online. Dat horen we nu van Simone Wijnans... die natuurlijk ook te bezichtigen is via de webcam. En We zeiden net tegen elkaar, we zijn wel Jut en Jul... met alle twee zo'n blond staartje en een brilletje. Maar dat kan je allemaal zien. Uh, webcam Radio 1.nl of 2 Today.nl. Simone. Op nummer 5, arnhem een idyllisch plaatsje in Zeeland... was hartstikke trending op Twitter vandaag. En dat had alles te maken met de ontsnapping van een slang. Weet u dat hier een slang uh, ontsnapt is? Ik heb geen idee. Wat is er, hier er is hier, een, er is een, is hier slang. een slang ontsnapt. Een slang? Maar ja. ik heb geen idee. Ik heb nog geen slang gezien. <laughs> ja, dat is ook een beetje het probleem. Niemand heeft die hele slang gezien. Hij is kwijt. Is het een giftige slang? Nee, het is een, uh, een wurgslang. Maar dat, klinkt ook, een dat klinkt ook niet echt prettig. Hele goud, hè? Nou, maar we hebben het nog niet gezien, hoor. Van een vermiste wurgslang krijg je toch wel een beetje benauwd. Maar vraag je dan af, hoe kan zo'n beest überhaupt zomaar verdwijnen? Ja, een maatje van me die, uh, liet de hond naar buiten. De slang, uh, de slang loopt uh, normaal loopt altijd los. En die is uh, denk naar buiten geglid tussen zijn voeten door. Ja, dat kan iedereen gebeuren natuurlijk dat er een dikke wurgslang tussen je voeten doorglipt. Maar goed, in principe hoef je niet bang te zijn. Maar wel even oppassen dat hij niet toevallig om je nek belandt. Ik draag hem zelf ook niet om mijn nek. Maar je weet het toch niet, als ze van iets schrikken, dan, dan, kunnen ze, dan kunnen ze kracht zetten. En dan schiet je zelf ook in paniek. En dan, dan gaat hij alleen maar mikras zetten, dus dat schiet dan ook niet op. Gewoon zeker uit de buurt blijven. Sowieso er is er een, een oude luk iemand erbij, alle gewoon jou. Dus... Goeie tip. Een slang die een uh, vader of moeder wurgt, dat is een stuk minder erg natuurlijk. <laughs> maar goed, zo'n uh, wurgslangetje heb je dus niet 1, 2, 3 teruggevonden. We hebben overal overzoeken, heel het huis uitgekant, uh, de bossen, uh, bomen, van alles. Je weet het niet, overal ondergekeken ook. Auto's. Misschien in wielkassen of zo, of uh, ergens onder uh, een motorkap. Maar ook niet, helemaal niks. De slang is nog steeds spoorloos. Mocht je hem tegenkomen, dan wordt geadviseerd om de politie te bellen. Of je, ouders. of je ouders. Op vier van ambtenaren wordt wel gezegd dat ze niet hard werken. Nou, dat gaat niet op voor de Friese politie. Die werken dus knetterhard. Nou, het is natuurlijk zo dat wij uh, altijd meer werk aangeboden krijgen dan we aankunnen. En wat dan vaak gebeurt is dat die wat lichtere zaken dat die, uh onderaan de stapel belanden, letterlijk op de plank. Er blijft onbedoeld van alles liggen: mishandeling, oplichting en inbraakzaken. En dat kan natuurlijk niet. Dus hebben ze nu een ambitieus plan. Dus zou het niet mogelijk zijn om met elkaar een, een model en een aanpak te bedenken dat je eigenlijk op één dag probeert die zaken uh, af te handelen. Nou, dat gaan ze uitproberen. Op 29 oktober zullen er tientallen extra agenten worden ingezet, ook van andere korpsen. Het is een proef. Als het werkt gaan ook andere politiekorpsen in het land... op één dag hun achterstanden inhalen. Op drie. In Amerika hielden ze de adem in vandaag. Op de campus van de Universiteit Virginia Tech zou een gewapende man rondlopen. White male, six feet tall, light brown hair... En okay. hij had een blue en white striped shirt. De stripes waren vertical. Gray shorts and brown sandals. Volgens drie getuigen zou de man zijn wapen verborgen... proberen te houden onder een stuk stof. En in 2007 was er op dezelfde universiteit een bloedbad door een schutter... waarbij 32 mensen omkwamen. De politie neemt dit dan ook heel serieus. Dat most of you have received. Since that time, officers have been searching the campus, we have assistance from local law enforcement. Iedereen uh, moest binnenblijven met de deur op slot. En er is net bekend geworden dat uh, de campus inmiddels weer is vrijgegeven, de man zelf is uh, niet gevonden. Op twee. Als je denkt met een stokbrood onder de arm... een alpinopetje op in Maastricht nog een dikke joint te kunnen scoren... dan heb je pech. Vanaf 1 oktober kom je als Fransoos de coffeeshop niet meer in. Als je in Nederland woont, dan ben je nog welkom. Net als uh, België en Duitsland. Als je daar niet woont in die drie landen... dan ben je vanaf 1 oktober dus niet meer welkom in de Maastrichtse coffeeshops. De maatregel is bedacht om de overlast van de drugstoeristen in Maastricht terug te dringen. Als je het hebt over overlast, dan heb je het over fout parkeren, urineren... Mensen die bij je naar binnen komen, die mensen die bij, je, wij spreken bij mij in de tuin komen om te plassen, om geld te wisselen. Het is een beetje een vreemde maatregel, maar juridisch gezien mag het wel. Waarom zijn nou de Fransen het bokje? Mensen die van te ver komen, brengen ook meer verkeersdruk met zich mee. Want Belgen en Duitsers komen heel vaak ook met het openbaar vervoer. Dus mensen die van verder komen, brengen ook een grotere verkeersdruk met zich mee. En daarom hebben we gemeen, dit als eerste stap... Nemen. De gemeente wil de overlast al een hele tijd terugdringen... en met dit plan willen de koffieshophouders daarvoor zorgen. Al is eigenlijk niemand er echt blij mee. We moeten geen buitenlanders discrimineren. Uh, principieel niet, omdat we een Europese stad zijn. En praktisch niet, omdat ik denk dat de illegale straathandel zal toenemen. Die mensen die je gaat weren, die komen allemaal terug. Vanaf oktober gaat de regel in en gaat er extra gecontroleerd worden... op illegale Fransen in koffieshops in Maastricht. Op één. Bij het Internationaal Monetair Fonds maken ze er een sport van... om discutabele mensen aan het hoofd te zetten. Het hele verhaal Strauss-Kaan kennen we, maar zijn opvolger Christine Lagarde is ook niet helemaal zuiver op de graad. Nou, we weten inmiddels dat de officiële verdenking is... valsheid in geschriften en ontvreemding van overheidsgeld. Het gaat voor de duidelijkheid om de zaak Tapie. Die Tapie, dat was een omstreden zakenman... en Lagarde zou haar positie als toenmalige minister van Financiën... hebben misbruikt om hem te helpen. Bernard Tapie lag al sinds de jaren negentig overhopen... met de Crédit Lyonnais Bank. En in 2007 besloot Lagarde om niet justitie... maar een speciale commissie daarover te laten oordelen. En toen kreeg de beste man een schadevergoeding van 285 miljoen euro. Beetje vreemd en dus komt er nu een groot onderzoek... naar de rol van Lagarde hierin. Zelfs zegt ze onschuldig te zijn... Dat was Today's Topics voor nu. Morgen, zelfde tijd, een nieuwe. Dankjewel, Simone. BNN Today. Hoe zorg je ervoor dat jouw onderwerp op de politieke agenda komt in Den Haag? Nou, daar huur je gewoon iemand voor in. Dat zometeen. En daarna hoor je in Exit Holland waarom ze Hitler... nog helemaal niet zo'n hele slechte gozer vinden in India. Maar eerst nu voiced met A Year and a Bit. a million things even naar Jeroen Helshof. Jeroen, er is gescoord. Goed nieuws voor uh, alles en iedereen uit Alkmaar. Want AZ komt in noord tsjechië tegen Jaap vlak voor rust op voorsprong. Een goede aanval opgezet door Holmen. Hij legt klaar voor Benschop en die rondkeurig af. AZ staat aan de leiding in Tsjechië. Ronald, jouw is ja, dat spannend. Ja, de band in Den Haag is ook gebroken uit een corner van Thierry. In de 53ste minuut is de Timothy de Rijk, de centrale verdediger... Die dan eindelijk eens een keer wat vrijheid heeft en de bal in de goal kan koppen En dan gaat het toch weer een beetje leven in het stadion. Het stadion waar eigenlijk alleen maar 500 Cyprioten herrie maakte. Omdat die het gevoel kregen, langzaam maar zeker, ja dan komt toch die volgende ronde dichterbij. Nu is men even stil, is het Haagse publiek euforisch. Want Timothy de Rijk brengt Adel Den Haag in de 53ste minuut op 1-0. Tot voice a year in a bit. Jij hebt je gelukkig. Mevrouw de voorzitter. Iedere donderdag hebben we het hier in BNN Today over het rijlen en zeilen van Den Haag. Met onze eigen politieke man, natuurlijk, Siewert van Lienden. Uh, maar ja, de politiek is, is op vakantie. Dus er gebeurt niet zo heel veel op het Binnenhof. En het geeft ons mooi de tijd om achter de schermen te kijken. De vraag is: hoe werkt Den Haag nou echt? En waar we het nu over hebben, is: um, hoe zorg je ervoor dat Den Haag over jouw onderwerp praat? Wij als BNM bijvoorbeeld, wij willen dat er in de Tweede Kamer over donorregistratie wordt gepraat. Um, dat dat onderwerp dus bovenaan de agenda staat. Um, hoe pak je dat? Aan. Sievert, jij hebt daar natuurlijk als oud voorzitter ervaring mee. Ja, hadden hetzelfde probleem is eigenlijk dat iedereen wil op de agenda. En bijna niemand komt erop. En uh, toen dacht ik, nou ja, kun je heel braaf natuurlijk met de staatssecretaris gaan, uh, gaan overleggen elke twee maanden. Maar je kunt tenminste ook gewoon echt een keer uh, de barricade op. En toen maakten wij een plan. En uh, dat ging eigenlijk om een heel technisch wetsontwerp. Uh, dat was net ingevoerd, een urenorm. Met allerlei inspectiekader. Hopp. En uh, nou, we wisten natuurlijk daar, uh, er wordt één uh, geen scholier van warm, er wordt geen tv-kijken van warm en er wordt ook geen politicus van warm daarom. Ja, wat was daar weer die norm? Even nou, die norm die was eigenlijk te hoog. Dat was door een, een Kamerlid, uh, Jan de Vries. Uh, had hij eigenlijk gewoon aan de achterkant van de bierveels een, uh, een urenorm neergezet zonder dat hij keek naar hoeveel leraren zijn er, hoeveel... Namelijk uh, hoeveel uur, zijn er. uur per jaar je les moet ja, krijgen. Ja, hoeveel uur per jaar op school ja. zou moeten zitten. En uh, nou, dat was helemaal niet haalbaar. En dat bleek ook gewoon op elke school. Maar omdat het CDA zich daar zo hard achter had gezet... met uh, eerste minister en later een staatssecretaris... was het bijna onmogelijk om dat te wijzigen. Dus wij dachten, nou, dan moet je maar gewoon in, uh, in verhalen gaan, uh, gaan praten... en in, uh, zorgen dat je daarin uh, uh, wat neerzet. Zo gingen we scholieren ophokken in, uh, in Artis. Omdat we opgehokte scholieren hadden. Uh, we hadden die uh, ja, heel zielig tot half vijf met een uh, conciërge in een schoollokaal zaten. Ja, en zo konden we toen twee maanden de agenda beheersen. Ja, honderden uh, tv-programma's, uh, acht dagen lang NOS-opening. En waar het om gaat, die scholierennorm, is dat, dat, dat is toen is. Gewijzigd. Ja, maar goed, dat was geen twee maanden. Dat was ja. uh, bijna twee jaar uh, lobbyen. En uh, de grap was eigenlijk, wat wij merkten, was dat er één ding ongelooflijk belangrijk was. Dat was los van of je nou wel of niet scholieren op de been kon krijgen... of je nou wel of niet bevriend was met een politicus... Als je gewoon het nieuws beheerst, dan beheers je de Kamer van de Agenda. En dan dwing je politici zich uitspreken over jouw probleem. En als je dat kon doen, dat kwam toevallig toen net uit... Ja, dan ben je gewoon kingmaker in Den Haag. Het klinkt heel simpel. Je, je hoeft alleen maar even de nieuwscycle te, uh, te beïnvloeden en te bepalen. En dan, uh, dan uh, ik had dit in het bakkie. Dames die daar meer van weten, want ik bedoel, jij hebt dat uh, fantastisch aangepakt toen. Uh, maar jij, jij kent ook veel mensen in Den Haag... Maar stel nou dat je het niet hebt, dan kan je daar iemand voor inhuren. Sibrich van Keep bijvoorbeeld, die is adviseur bij het bureau Issue Makers En die zorgt er eigenlijk voor dat een onderwerp bovenaan de politieke agenda komt. Sibrig, goedenavond. Goedenavond, welkom in de studio. Dankjewel. Nou, wij, willen, wij willen echt graag weten hoe dat werkt. Maar over zaken waar je nu mee bezig bent, daar, daar mag je niet over praten. Dus nemen we even een ander voorbeeld. De nertserfokkers, die staan nu onder druk. Want iedereen nou, die vindt, het, hè, die vindt het zielig dat die nertser worden gefokt. Maar die nerdse fokkers die willen ook hun kant van het verhaal laten horen. Nou, de ex-campaigner van uh, Fortuin en Verdonk, Kai van der Linden, die doet dat nu. Maar Siebrecht, stel nou, zo'n nerdse fokker die komt bij jou. Wat ga je dan doen? Ja, eigenlijk de basis van elke boodschap is dat hij in eerste instantie een geloofwaardige organisatie moet zijn. Of geloofwaardige mensen die erachter staan: mensen met passie, gedrevenheid, mensen die wat van vinden dan moeten de feiten moet op een rijtje staan, die moeten kloppen... en er moet betrokkenheid uit voortkomen. Je moet duidelijk kunnen maken dat mensen zich erachter kunnen stellen... dat kan ook met humor zijn, dat kan met beeld zijn... maar iets moet die betrokkenheid oproepen. Dus wat dat betreft wat Karje van Linden heeft gedaan met die fokkerij vind ik heel knap, want hij heeft de hele discussie omgedraaid. Hij heeft in plaats van de aanval op, op de fokkerij heeft hij het omgedraaid en gezegd van het gaat over de fokkers zelf. En oh, wat zijn ze zielig, want ze zijn economisch dus, gedrang. Dus stel je voor, hoe zou je dat doen? Dan ga je letterlijk naar Nertsenfokkerijen toe om die te interviewen, bijvoorbeeld? Om te, om te... Dat zou kunnen, dat je zegt van, nou, we gaan Nertsenfokkerijen zelf interviewen... en we maken mooie, pla mooie plaatjes, mooie verhalen, zet je op internet... zorg je dat er blogs over komen, dat mensen erover gaan twitteren. Dus dat is één kant, social media en nieuwsbrieven sturen. Wat, wat doen jullie nog meer, in dit geval, als we het over die Nerts hebben? Als je het over dit nestgeval zou hebben, zou ik zeggen... er moet onderzoek bij komen. Er um, moeten geloofwaardige mensen bij komen. Je moet je feiten op een rijtje hebben staan, dus je moet nooit liegen. En wat, ja. doe, je, wat doe je met dat verhaal vervolgens? Dat verhaal dat moet dan neergelegd worden bij allerlei organisaties... en mensen die er wat over te zeggen hebben. Ja, in dit geval zou het bij ministeries zijn. Je kunt kijken in hoeverre de Europese Unie dan nog wat over te zeggen heeft. Maar dat weet ik niet stuur je dan een mailtje en hier heb je een attachment... met wat informatie en de groeten? Nou ja, eigenlijk is het vaak wel heel veel makkelijker dan niet uh, attachment en uh, tulledokie. Maar het is wel zo dat heel veel mensen heel makkelijk richting de Tweede Kamer kunnen... Uh, ...berichten kunnen sturen. Die zijn heel benaderbaar dus en Je stuurt letterlijk een mailtje. Ja? En waarom zouden die in vredesnaam aan jouw verhaal gaan meewerken? Nou, omdat dat moment, als, het, als je het nog steeds hebt over het voorbeeld van de, van de Nerzenfokkers... ...omdat dat een groep is die, die misschien uh, over het hoofd wordt gezien... ...anders van mensen die enorm in de economische kou komen staan. Ja, maar ontstaan. er zijn wel meer groepen die over het hoofd worden gezien. Dat, dat klopt. klopt. En in iedere, in iedere groep heeft democratisch de mogelijkheden en het recht... ...om aandacht te vragen voor zijn standpunt. En het is aan de politiek om er wel of geen aandacht aan maar te geven. Maar het meestelen. is natuurlijk wel handig en in jouw belang als het een punt is waar je mee kan scoren. Want dan maar daarom moet je het op het juiste moment inbrengen en bij de juiste mensen. En, en aanhakend bij een onderwerp wat toch al speelt. De kamerleden zijn zo pragmatisch als wat. Dus die houden alleen maar rekening mee met onderwerpen waar ze op dat moment wat aan moeten doen. Veel te veel onderwerpen waar ze mee bezig moeten zijn. Dus je zoekt een Kamerlid die ook misschien wat persoonlijk belang erbij heeft dat dat verhaal. Dat zou kunnen of persoonlijke interesse voor het onderwerp. En waar die binnenkort misschien het woord over moet voeren. Als er een onderwerp is wat daarmee te maken heeft. En die, en die geeft je dan een hele bundel aan informatie, inclusief uh, mooie achtergrondverhalen, foto's. Uh, nou, je heeft... moet je natuurlijk nooit overdonderen met te veel informatie, waardoor hij uh, het over, overzicht niet meer heeft. Je moet nee, maar, een maar jij, bieden? Jij, jij voedt diegene met ja. informatie. Ja, ja maar vervolgens... dat is ook heel eerlijk gezegd, omdat de groot van de Kamerleden. die zitten uh, drie, vier dagen in de week in ieder geval in Den Haag, zijn heel veel in het land. hebben niet altijd de tijd om overal van op de hoogte te zijn. Dus die hebben je vaak ook wel nodig om alle informatie oh. te kunnen krijgen. Ja, en ook gewoon, ik bedoel, dit is zeg maar het mooie verhaal, maar ook gewoon puur om te scoren. Als jij gewoon een paar ah ja, ja. Ja, zeg maar een toneel, een toneel, bouwt met een achtergrond waar zeg maar één ding in ontbreekt en dat is gewoon een politicus. En jij ja. weet dat podium te bouwen ja. en dat verhaal waarin hij kan leven. Ja, nou, dat is het maar zo aantrekkelijk. Ik nooit dit, dit klinkt allemaal fantastisch, maar toch kan ik waar is het dat het, het handwerk waar is het? Het, het met kamerleden het af en toe even een drankje doen om 1 uur s'nachts nog en uh, ik heb hier nog wat voor je. Dit, dit is allemaal bijna te braaf, vind ik. Nee, dat is, ja, het is natuurlijk ook wel heel braaf. En het is ook heel veel handwerken en heel veel voorbereiding. En het is vaak heel saai. Want je bent alleen maar bezig met argumenten aan het uitzoeken... van wat vindt de ene partij, wat vindt de andere partij... en waar zitten dan de ruimte en de marges... en de argumentatie die je kan gebruiken. En natuurlijk moet je ook mensen kennen... Dat is een ander ding. Maar je hangt niet op drie uur s'nachts in de kroeg... en dan nee, zeg je, ik heb, absoluut nog, niet. ik heb trouwens nog een verhaal over je vrouw. Die, ja. uh, nee, maar Het is veel strategischer, dat... Willemijn. Het is gewoon Echt? eigenlijk... de spanning is, is de juiste mensen op de juiste plekken... bij elkaar zetten voor jouw doel... maar hen het idee geven dat het voor hun eigen doel... een eigen voorsprong is. En als je dat lukt, dan zit je misschien wel achter een bureautje... maar dan zit je wel hard te gniffelen. Ja. En nog, uh, dan tot slot. Hoe, helemaal mee eens. Heel leuk. Hoe krijg je... Uh, neem we even die nertsenfokken als voorbeeld... Mm -hmm. Um, die moet je natuurlijk flink betalen. W wanneer is het geslaagd? Want als, wat, wat als er geen spoeddebat over komt? Ja, uh, het is natuurlijk nooit geslaagd als je, als je alleen maar. Het is niet alleen maar geslaagd als je resultaat bereikt hebt. Je moet natuurlijk van tevoren inschatten wat je slagerskanspercentage is. Bij de netse kun je, kun je vergif op innemen dat ze niet één op één meteen zullen krijgen alles wat ze willen hebben. Um, wat, wanneer het naar mijn idee geslaagd is, wanneer je belangen van, je, van jouw organisatie meegenomen zijn in de afweging. Wanneer er in ieder geval afgewogen is en naar geluisterd is. En mensen hebben gedacht, oké, okay, daar kan ik wel wat mee, daar kan ik niet wat mee. En evengoed, in het hele spel, want het is een soort van spel. Deze keer verlies je, de volgende keer win je. En wat kost dat ongeveer? Eén keer op de agenda komen van de Kamer? Oh nee, dus dat kan ik echt, nee, sorry, dat kan ik echt niet ja, zeggen. Maar is dat zeg maar voor een klein clubje bereikbaar? Of moet je ja, dan echt een groot bedrijf zijn? Nee, natuurlijk is dat voor een klein clubje bereikbaar. Dat zijn kleine bedragen vaak. Nee. Heel oh, makkelijk. Honderden euro's? Nou, dat kan. Nou, Willemijn. De <laughs> Ik maak uh, er maakte even een kleine aantekening van, als het zo makkelijk gaat. Dankjewel, Stuart van Linden. Tot volgende week. En Sibrig van de Cape van de Issue Makers. Dank Graag gedaan. Gaan we even naar het voetbal. Ik meld even, het is rust bij FK Jablonec AZ. 01 staat het. En Ronald van der Geer, daar spelen ze. Adel Den Haag, Omonia, Nicosia. 1-0 is het nog altijd voor Ado Den Haag. En dat is niet genoeg. Want de eerste wedstrijd werd met 3-0 verloren. Dus er zal nog minimaal twee keer gescoord moeten worden door de thuisploeg. En daar is nog precies 27 minuten voor over. Hensbal van Alabi. De centrale verdediger. De Nigeriaan. Die niet kan voetballen. Maar wel steeds in de weg ligt. Op het moment dat er op de goal wordt geschoten. Dat is ook een kwaliteit. Je hebt er niet zo heel veel aan. Maar Omono Nicosia profiteert daar op dit moment optimaal van. Er zijn mogelijkheden geweest door na de goal van de Rijk in de 53 e minuut, naast overigens alle mogelijkheden in het eerste bedrijf. Maar net een voorzet van Verhoek, goed, hard, Sherry die er net niet bij kon. Goede voorzet van Toornstra vanaf de rechterkant, Vicento hoog in de lucht er net naast. En we hebben een schot gezien van Wesley Verhoek Net iets buiten het strafstorpgebied. En dat schot ging over. Maar het is buitengewoon eenzijdig. Ado drukt. Ado voetbalt. Ado laat de bal rondgaan. En komt met enige regelmaat voor de Cypriotische goal. En de defensie van Ammonia Nicosia piept en kraakt. Maar blijft dus met wat geluk. En een goede doelman overigens. Uh, Georg Galides blijft het overeind. En dat is, uh, ja, dat is voor de Cyprioten prettig. Maar Ado Den Haag gaat zo langzaam maar zeker tegen de tijd voetballen. En dat is nooit prettig. Want dan word je on... Rustig ga je uit positie lopen en is elk overleg weg. Nu is ADO daar nog niet helemaal aan toe, maar de tijd gaat wel dringen. 25 minuten nog en het is slechts 1-0 voor ADO. Den Ik ben zo blij dat jij af en toe ook moeite hebt met die uitspraken, Ronald. <laughs> maar ik bedoel ja. dan natuurlijk Nico Sia. Ja, ja, ja. dan komen we vanavond voor de 90 minuten nog wel uit. komen we er nog wel uit. Ronald, Zeker. tot straks. Oké, okay, hoi. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Alette André, die woont in Delhi in India en die is naar de film Gandhi to Hitler geweest. Even een fragmentje. Alette, goedenavond. Goedenavond. Gandhi to Hitler, waar gaat die film over? Uh, ja, Het is eigenlijk een soort van uh, Untergang, Hitler in de bunker. Mm -hmm. Maar dan gespeeld door een Indiër in het Hindi. Alle acteurs zijn Indiërs. En, uh, en daarnaast is er nog een Indiase touch. Namelijk uh, de basis is twee, uh, ja, de correspondentie tussen Hitler en Gandhi. Gandhi die heeft uh, tijdens de oorlog twee brieven naar Hitler geschreven. Met als aanhef: Dear friend Hitler, stop alsjeblieft die oorlog. En op die manier wordt uh, het geweld van de oorlog en de geweldloosheid van Gandhi een beetje tegen elkaar uh, neergezet. Ja, ja. En, en Gandhi heeft in het echt ook die brieven gestuurd. Ja, klopt. Oké. Okay. Aletta, jij hebt hem gezien. Uh, ja, ja, ik weet nog, toen ik Deer onderkang zag, ik was heel erg onder de indruk. Wat vond jij van deze film? Uh, ik ben iets minder onder de indruk. Ja. <laughs> um, ik ben uh, vooral heel erg uit nieuwsgierigheid gegaan. Want uh, ja, natuurlijk, uh, Hitler in het Hindi, dat uh, leek me wel boeiend. Ja. En uh, iedereen uh, vroeg zich ook af, gaat hij ook zingen en dansen? Nou nee, dat niet. Uh, <laughs> ja, Eva ja. Braun overigens wel. Eva oh, Brown ja? speelt ook een hele grote rol in die film. En om het grote publiek ook een beetje aan te, aan te spreken, zijn er heel veel romantische scènes tussen Hitler en Eva Braun. Oh, ja. En dat is natuurlijk ook vrij apart voor, uh, nou ja, een, om als, dat als Europeaan te zien. Ja, ik, ik denk als je dat hier uh, zou zien, die film met Hitler en Eva Braun uh, die lekker uh, romantisch doen, dat daar nogal wat kritiek op is. Maar dat is, in India valt dat mee? Ja, nee, ja, hier uh, is Hitler eigenlijk helemaal niet zo'n gehaafd persoon als in Europa. Het is, uh, de Tweede Wereldoorlog ligt hier niet zo gevoelig. De holocaust wel helemaal niet. Daar weten mensen of heel weinig van of, ja, of ze geloven er niet zo in of het doet er niet toe voor hen. Ze zien het niet weer vooral als een groot uh, patriot, een groot nationalist... die uh, een sterk leider voor zijn land is geweest en daar bewonderen ze om... om. Ja ja. En hij vocht ook uh, tegen de Engelsen. En dat vinden de Indiërs natuurlijk ook aantrekkelijk, want die vochten ook ja. weer tegen de Engelsen. Ja, zoals de, de regisseur tijdens de aankondiging van de film uh, vertelde, dat hij uh, Hitlers liefde voor India wilde laten zien en uh, laten zien dat hij indirect heeft bijgedragen aan de onafhankelijkheid van India. Nou ja, dat is natuurlijk heel indirect en een beetje een kromme redenatie waar ook heel veel, vooral buitenlandse groeperingen, kritiek op hadden. Maar zo wordt het hier soms wel gezien, ja. ja. Z z zien jouw Indiaanse vrienden dat ook zo? Die vinden die Hitler ook niet zo'n enorme schurk? Uh, nou, mijn, mijn vrienden die, of als ze dat vinden, zullen ze dat misschien tegen mij toegeven. Maar daar weet ik dus niks van. Maar ik heb wel uh, toevallig uh, uit nieuwsgierigheid even naar afloop gevraagd in de bioscoop. En daar kreeg ik precies dit antwoord. En dat heb ik ook vaker gehoord uh, in, op reizen in India. Dat mensen tegen me zeiden van ja, we hebben ook een leider nodig. Weet je, net als Hitler. En wat vind jij van Hitler? En uh, ja, die verwachten echt niet dat ik dan zeg van nou, nou, het uh, is een groot slechterik voor ons. Maar dat weten ze gewoon niet. Nee. Oké, okay, Aletta André, vanuit India, dus over de film Gandhi to Hitler. Dankjewel. Zometeen het nieuws van half tien. En daarna het verhaal van de uh, Madeleine Pulver in Australië... die een nepbom om haar nek gelegd kreeg. En de dief, of de misdadiger, is nog steeds zoek. Dreams, that's where I have to go... To see your beautiful face anymore... I stare at a picture of you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 will lie and say that you're not on my mind but I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 De veroordeling door de VN-veiligheidsraad van het geweld in Syrië... lijkt weinig indruk te hebben gemaakt op het regime in het land. Ook vandaag vielen bij het beleg van de stad Hama tientallen doden... zeggen mensenrechtenactivisten. Sinds zondag is het leger met veel tanks en panservoertuigen aanwezig in de stad. De VN luidt de noodklok over de olievervuiling in het zuiden van Nigeria. Het zal mogelijk 30 jaar duren en een miljard dollar kosten... om het gebied van zo'n duizend vierkante kilometer schoon te krijgen. De grond en het water zijn ernstig vervuild. En de bewoners kunnen niet meer zoals vroeger leven van de visvangst. In navolging van de Europese beurzen staan ook de Amerikaanse aandelenbeurzen diep in het rood. De Dow Jones Index daalde in enkele uren tijd met bijna 3,5% en de Nasdaq met bijna 4%. In Amsterdam sloot de AEX vanmiddag met een verlies van 3,2%. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Roland van der Geer die is bij ADO Den Haag. Omonia, Nicosia, Roland. Nog 17 minuten. Het is nog altijd 1-0 voor ADO Den Haag. Dat doelpunt is gemaakt in de 53ste minuut door Timothy de Rijk. Misschien is de tweede nu aanstaande. Want ADO mag een vrije trap nemen. Rechterkant straks op Bal komt wel bij de eerste paal. Maar wordt daar vrij gemakkelijk door Omonia weggewerkt. Dan moet voor Hoek. ...want hij de vrije trap nam, de bal nog eens inbrengen. Dat doet hij, maar dan wordt hij weer vrij gemakkelijk weggekopt. Weer richting Voek. aan de rechterkant. Dan mag Verhoek nog een keer en dan maakt hij een overtreding op een van de spelers. Dat is Afraam in dit geval. En als een speler van Amonio-Nicosia maar iets voelt... ...dan weet hij direct op de grond liggen en een minuut of twee, drie tijd rekken. Want je weet uiteindelijk toch dat er geen 15 minuten extra tijd zal worden bijgetrokken. Nieuwe man bij ADO in de ploeg, Spits Jordi Brouwer. Hij staat voorin, hij is lang, hij heeft body... ...en zal nu het aanspeelpunt zijn in de slotfase van deze wedstrijd. Gekomen. ...voor Vicento, man die als laatste actie nog een elleboog had... ...in het uh, gezicht van uh, een van de verdedigers, Spungin... Van uh, Omonio Nukesia. Nou, dat heeft Stijn wel goed gezien. De coach van Ado haalt die er maar af. Want die raakte meer en meer gefrustreerd. Deze Vicento. En nu dus een, een verse man. Voorin in de voorhoede bij Ado Den Haag. Kansen, ja, die zijn er wel geweest. Meer dreiging. Maar een echte kans voor Mulders. Op een paas van Verhoek. Centrale verdediger mee opgekomen. Kopte de bal net naast de goal van Omonia. De tijd gaat dus dringen. Nog 16 minuten. En Ado moet er nog minimaal twee maken. Dat gaat niet lukken, Ronald. Ik blijf open. Groot-Rion Elsov, die is bij FK Jablonec, AZ. Ja, het ziet er voor AZ allemaal goed uit. Uh, Alkmaar staan op een 1-0 voorsprong. Vijf minuten gespeeld in de tweede helft. En dat betekent dat uh, na de 2-0 in Alkmaar de Tsjechen er vier moeten maken wil. AZ nog uh, uit dit uh, toernooi vliegen. En dat gaat Jablo niet normaal gesproken niet lukken. AZ had eigenlijk al op een 2-0 voorsprong moeten staan. Een enorme fout van de doelman zojuist. Van Split. De bal in de voeten van Boymans. Die speelde Benschop aan. Benschop had moeten terugspelen op Boymans. Die stond voor een leeg doel om de bal in te tikken. Maar Benschop was zeer egoïstisch. Probeerde het zelf en maaide de bal over het doel. Maar ook het stadion uit. Een enorme misser van Benschop. De man van de enige treffer. Dat heeft hij dan goed gedaan. Vlak voor rust. Maar hij had moeten afgeven in plaats van zelf moeten schieten. En dus blijft het 1-0 voor AZ in Tsjechië. Ja, dan het volgende. De politie in Australië die is nog steeds met man en macht op zoek naar de man die uh, een nepbomkraag hing om de 18-jarige Madeleine Pulver. Gisteren drong die man met bivakmuts het huis van Madeleines ouders in Sydney binnen. En hing daar iets om haar nek dat op een bom leek. Nou, tien uur lang was de politie bezig die kraag te verwijderen. Toen uiteindelijk bleek de bom niet echt te zijn. Maar wat en vooral door wie en waarom dit allemaal is gebeurd... dat is voor de politie nog een groot raadsel. Hugo Jacobs is onze man down under. Hugo, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Hoe gaat het? Een beetje vertraging op de lijn. Goed, dankjewel. je wel. We moeten elkaar goed laten uitpraten. Um, ja, het is een hele rare zaak dus. Die inbreker uh, die is nog steeds spoorloos verdwenen. Is er iets meer bekend over wie dat nou was? Nou, er is wel iets meer bekend, Willemijn. Niet zozeer over die inbreker zelf, maar wel over uh, zijn de motieven wellicht. Want mm -hmm. um, ja, zoals jullie weten heeft hij een brief achtergelaten ja, bij die bomkraag bij uh, Madeleine... Ja. En tot eerst was niet bekend wat er in die brief stond. Maar de, ik lees dus zojuist dat, um, ja, dat er een, een verhaal ontstaat van twee pagina's lang. Ja. Met uh, de bottomline eigenlijk. Um, die brief is ondertekend door een zekere Dirk Stroen. En dat, uh, dat is een hoofdkarakter uit een uh, roman uit 1966. Van, um, uh, van een schrijver die, uh, ja, die stelt een verhaal over twee zakenmannen die uh, elkaar eigenlijk helemaal kapot willen maken. Nou, heel het verhaal natuurlijk dat de vader van Madeleine... een uh, heel uh, een, uh, behoorlijk bekende zakenman is... die, ja. uh, die een groot idee heeft. Dus en, uh, dit is een soort waarschuwing het, van deze vent? Of zo? Van dreigement ja, eigenlijk? Dus, ja, ja, dat is inderdaad zo. En uh, er ja, wordt ook verwezen in het boek naar een afpersingszaak. En, uh, en hm. zelfs naar de naar de vrouw en kind van, van dat uh, hoofdkarakter... waar een hoge prijs op het hoofd van die mensen komt te staan. Dus het is best wel een beetje eng eigenlijk. Maar die man is nog voortvluchtig. En uh, die, die dader, die inbreker... en hij um, heeft ook helemaal niet om geld gevraagd, toch? Nee, inderdaad. In de brief wordt geen melding gemaakt van geld. Um, ze weten niet wie de dader is. Nou hebben wel, hoorde ik ook zojuist... Um, de buren van, uh, van Madeleine, die hebben dus een... Um, uh, plak voordat de politie aankwam bij het huis, hebben ze een zenuwachtige vrouw op en neer zien rijden door de straat. Ja. Die stopte op een gegeven moment om een man die uh, ja, uit de richting van het huis van Marilyn kwam gerend uh, om die in te laden en vervolgens met hoge snelheid weg te rijden. Dus dat is eigenlijk het enige wat we weten over, het, over die daders. Dus misschien vlees van tweeën zijn. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk een, dan een zakelijk conflict kunnen zijn. Um, want die, het is een van de rijkste families van Australië. P, uh, papa, is, uh, papa Pulver is, is stinkend rijk. Zijn het een beetje de brennik ja. van uh, van Australië? Dat zou je het kunnen noemen, ja. Ja, overigens zijn het, uh, ik kan weinig uh, vinden over deze mensen in, in de robbelbladen en zaken uh, zoals dat. Mm -hmm. um, dus ze zijn niet echt super bekend. Ik denk dat de Brenning in Nederland bekender zijn dan deze ja. mensen in Australië. Nou ja, het is een verhaal dat dus nog wel even doorgaat. Overigens, met Madeleine is alles goed, hè, verder? Ja, met haar is alles goed. Ze is uit het ziekenhuis ontslagen gisteren. En uh, ze zegt dat ze al even een beetje last van haar nek heeft en dat het verder goed met haar gaat. Nou, we zijn benieuwd. We horen wel hoe het afloopt als uh, deze man uh, uiteindelijk een keer gepakt wordt. Hugo Jacobs vanuit Australië, ja. dankjewel. je ja. wel. We gaan weer even naar het voetbal. Ado, Ammonia, Nicosia, Ronald. Nogal altijd 1-0, terwijl het 3-0 moet zijn voor ADO om een verlenging af te dwingen. We hebben nog te spelen. Een minuut of 11, daar zal nog wel wat bij komen. En dat is dus de tijd die resteert voor ADO om die twee doelpunten te maken. Er zijn kansen genoeg geweest in zowel eerste als tweede helft. Maar alleen Timothy de Rijk, de centrale verdediger, is erin geslaagd om de bal in de Cypriotische goal te krijgen. Nu balverlies van Lex Immers. Dat gebeurt op het middenveld. Maar veel ADO-spelers voor de bal. Maar dan zijn de Cyprioten toch ook niet van plan om hem met heel veel snelheid de counter uit te voeren. nieuwe man, juist in het veld gekomen. Kaas, zeker de Zimbabwe die legt de bal aan de linkerkant neer. Daar waar de aanval uiteindelijk van Ammonia stuk loopt. Omdat Wesley Verhoek mee verdedigt. En uiteindelijk Lewin dus komt assisteren. Lewin krijgt de bal en opent van de rechterkant naar de linkerkant. Thierry neemt aan op de linkervoet. Geeft hem aan Immers. Die staat op de middenlijn. Moet nu kijken waar hij kan openen. Ja, dat kan altijd naar Verhoek. Maar die bal is lang onderweg. En dan kan Omonia daar komen. Maar uiteindelijk ja, wil men snel doorschakelen. En de diepste man op dit moment Tadic aanspelen. Maar dat gaat te hard. Coutinho ertussen. En dan kan ADO weer gaan bouwen aan een aanval met de Mulders. Met wie nog meer daar in de buurt? Husser, zojuist in het veld gekomen voor Rado Saflevic. Het zijn allemaal verse krachten. Maar kunnen zij nog iets bewerkstelligen in die slotfase voor ADO Den Haag? Omonia zit er doorheen. De ploeg uit Cyprus is klaar. Het is ADO dat het nu moet doen. De in groen gestoken Cyprioten verdedigen nog slechts. En maken het ADO lastig. Maar hebben absoluut geen enkele mogelijkheid meer gekregen om in de buurt te komen van de doelman Coutinho. Husser met het balbezit. De bal moet naar de rechterkant. Ja, daar is Verhoek. Die staat vrij, maar die staat 10 meter over de middenlijn. Gaat de bal wel verplaatsen naar de linkerkant. Maar doet dat dan weer met zoveel nonchalance... dat hij hem zomaar inlevert bij Christofi. En dan kan er dus weer overgenomen worden. Diezelfde Christofi krijgt de bal nu in de middencirkel. Het staat 2 tegen 2, want er is nog iemand bij Tadic... die de Rijk en Mulders dan omzeilt en de bal meekrijgt... maar wel buiten spel staat. En dan mag Ado dus weer die vrije trap nemen. Nou, de tijd gaat erin. 9 minuten en een beetje en het is nog altijd 1-0 voor Ado Den Haag. Ik zit het een beetje te volgen op Twitter en daar geloven ze er niet echt meer in. Maar goed, het kan nog, het kan nog, het is voetbal. Um, Jeroen Elsof, die is bij FK Jalonec AZ. Waar het 1-0 staat voor AZ. Maar dat is eigenlijk een groot wonder. Want we hebben eigenlijk de ene misser na de andere gezien. Aan allebei de kanten. Eerst maar eens beginnen bij de kansen die Jablonec kreeg. Het begon met een fout van Holmen. AZ aanvaller die mee terugverdedigde. Maar niet goed. Lafata kreeg de bal. Op aangeven van Pitak. Esteban oog en oog met de topscorer van Tsjechië vorig seizoen. En een goede redding van de uitblinker aan de kant van AZ. Want dat is Esteban toch zo langzamerhand. Want ook daarna in de minuten daarna kreeg Jablonec twee. Goede kansen, weer La Vata. Oog in oog opnieuw met Esteban. Maar de Costa Ricaanse doelman, de opvolger eigenlijk van uh, Romero... Die nog wel in dienst is bij AZ, maar eigenlijk spoorloos is. Nog altijd de Argentijnse doelman Esteban doet het hartstikke goed. En ook de bal van Lafata, die tweede, die pakte die. Ook AZ met een enorme kans nog in de 58ste minuut. Een schot van Holmen, dat deed hij aanvallend gezien dan weer uitstekend. De keeper laat los, split van Jablonets. En de rebound voor Boymans moet erin. Het doel is bijna leeg, maar Boermans krijgt hem ernaast. En dat is echt knap. Want het was moeilijker om de bal ernaast te krijgen dan in het doel. Dus staat het nog altijd 1-0 voor AZ met nog een half uur. En AZ gaat naar de volgende ronde, maar dat het nog 1-0 is, is een wonder. Dankjewel, Jeroen. Dan zometeen de schippers van BNN. Bijna zijn ze weer thuis na drie weken uh, dikke vette bolle avonturen beleefd te hebben. Zometeen hoor je ze bijna voor het laatst. Luuk Kink en Frank van der Linden. Ja, ja. No. dry BNN Today presenteert de schippers van BNN. Ja, bijna, bijna zijn ze thuis. Onze schippers van BNN. Morgen dan meren ze aan in Sneek en dan zitten de drie weken avontuur erop. Lucie Kink en Frank van der Lende, heren, goedenavond. Hey, welkom. Hey, hallo. hallo. Bijna thuis. Waar liggen jullie nu? Wij liggen nu uh, in Friesland al, in Echtenebrug. Dat ligt aan het Tjeukermeer. Daar kijken we ook op uit uh, met onze boot. En dat is echt een dorp verzot op water. Varen dit, zij er zo. een ze hier, zelfs conservatief stuurboord. Dus echt alles, echt <lacht> alles draait hier rondom het water. Heel leuk hier. Ja, het, het zijn natuurlijk voor jullie echt de laatste loodjes. Wat doe je nu nou nog? Nou, eigenlijk ja, niet zo heel veel, Weet je wat iedereen doet op het water. We zijn wel gewend aan het varen, dus we staren elkaar een beetje aan. en dan, Als je dan ineens van de boot af bent, dan, ja, dan blijf je elkaar ook wel aanstaren. Bijvoorbeeld bij een sluis. Goedemorgen Frank. Goedemorgen Lins. Sta je met je kopje koffie? Ja, lekker even bij de sluis kijken. <laughs> je bent niet de enige, dat doen heel veel mensen ja. hier. Het is een, een mooi sluisje bij Blokzeil. En daar gaan ook heel veel mensen doorheen natuurlijk. Elke dag, vanaf 8 uur tot 7 uur.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 Af en toe alles, ja. Maar gisteren zaten er ook echt mensen op klapstoeltjes met coolboxen gewoon echt de hele middag ja, een te knap. kijken. Ja, zitten daar uh, op die bankjes en die zitten daar uh, een pannenkoekje te eten. Ja, want ja. dan denk je dat die pannenkoekjes zo lopen daar. Gewoon om aan die sluis te zitten. Ja, die maken er echt een uitje van, sommige ja. mensen. Ja, dat klopt. Nou, hopen dat er vandaag nog lekker veel misgaat. Hey, wij gaan ja. er zo meteen doorheen, Dus je kunt uh, Oh, dan wacht kijken. ik dat even af. Dan wordt ja. het feest natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey wij gaan tegenwoordig wel heel goed door de sluis heen, maar weet je, wij zagen dus een vrouw door die sluis heen jagen en echt snoeihard ging ze en beukte tegen die kant op. En weet je waar ik meteen aan moest denken? Hm? Aan jou, in je <tus> sloepje in Amsterdam. <tus> Zo. En Als hij weer eens niet gezonken is, bedoel ik. Ja, precies. Ik, precies. Ja. Nou, het was lachen, gieren, brullen natuurlijk bij die sluis. En eh, we hebben nog even bij de kroeg wat gedronken daar. En toen kwamen we terug bij de boot, zo rond 9 uur. En toen was Frank een beetje aan het zingen, hè, je kent hem. En eh, da daarmee maakten hij wel wat mensen wakker die onder een zeil, in een piepklein zeilbootje al aan het slapen waren. En toen gingen we maar even het slaapliedje verzorgen. Ja, girl, girl, girl is misschien wat te up-tempo voor ja. nu. Nee, dat me niet. Nobody's wife. Michel. Ja, oh ja. Wat is.? Uh, uh, looking for. <laughs> Ik ken de technische <laughs> heel goed. Eh. van de Lange. Oh, dat is meer jouw straatje. Eh. Uh, miracle. Yeah. Miracle. miracle. miracle in A miracle looking in my life. A miracle a miracle. A miracle. <laughs> We, <laughs> We zijn aan lopen de lopende jukebox. Nog iets anders? Hé, hey, liggen jullie echt al te slapen? Het is super licht buiten nog.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 Stal met je voeten op de grond, ga niet zitten met de zucht, armen in de lucht. sta nu op, was we dans, de de cabutter dans. Ga naar binnen, binnen, binnen je ja, hart, binnen je ja, Slap lekker hè. Ja, en, en toen werden we vanmorgen wakker en ze hebben we ook nog even gevraagd wat ze in godsnaam deed aan met al die kinderen in die boot.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 Ja, precies. Maar ja, wat moet je in blokzeil? Heb jij iets ontdekt? Nee, ja, wij zaten nee. daar een beetje in de kroeg. Maar ja, ga je gaat met kinderen van onder de tien natuurlijk niet naartoe. Ja. Je, heb je dan niet liever als je dan... Dan ligt er naast je, zo'n enorme grote zeilboot. Ja. Die zitten daar Ik lekker mee. Ik jullie klagen dat jullie uh, weinig ruimte hadden. Ja. Wel. Met z'n tweeën in deze boot is toch... Al bijna drie weken erop. Behoorlijk comfortabel, toch? Ja. ja, in vergelijking met dit wel. Nou, dankjewel. Ja, geen dank. Uh, goede vaart. Komen jullie terug. Luuk, we gaan eerst even naar Ronald van den Geert. Het is bijna afgelopen daar bij ADO, Ammonia, Nicosia. Extra tijd uh, loopt inmiddels. Extra tijd van uh, drie minuten. Nou, die uh, drie minuten is uh, bijna voorbij. Het is nog altijd 1-0 voor ADO Den Haag, maar dat is niet genoeg. Dus langzaam maar zeker kunnen we wel de conclusie trekken. Dat ADO zijn vindt. Europees gezien, dan in eigen huis tegen dit Ammonia Nicosia. Was het nodig? Nee. Want de wedstrijd in, op Cyprus was bedroevend van ADO. Maar de ploeg die hier vandaag tegenstand moest bieden aan de mannen van Mauri Stijn... ja, het was een buitengewoon matig elftal... En ADO is veel en veel sterker geweest gedurende de 90 minuten. Maar ja, als je kansen krijgt moet je ze uiteindelijk ook wel een keer benutten. En daar is ADO eigenlijk niet in geslaagd. Het heeft uh, balbezit misschien wel 80, 85 procent gehad. Maar slechts één doelpunt heeft dat opgeleverd. Dat was het doelpunt van Timothy de Rijk. Uit de voorzet dus van Verhoek, een corner van Verhoek. En dat is het enige moment geweest dat de Cypriotische keeper moest capituleren. En voor de rest heeft hij stand gehouden. Heeft ook die hele matige verdediging stand gehouden. En langzaam maar zeker dringt dat toch ook door tot de 500 supporters hier van Monia. Die zijn meegereisd, die feest vieren, die zorgen voor sfeer in het stadion. Terwijl nu ook de Haagse supporters denken... wij gaan de mannen bedanken voor vier leuke Europese wedstrijden. Maar uiteindelijk is het over en uit. Zal ADO morgen niet in de koker verschijnen. en zal er dus is dus geen vervolg komen aan het Europese avontuur. Het wordt nog wel geprobeerd met Voorhoek, met Toornstra. Maar het is allemaal krachteloos. Het beste is er wel af. De scheidsrechter kijkt op zijn klok en zal ongetwijfeld zo gaan afblazen. Het is 1-0, dat zal het blijven. Het einde van ADO in Europa in dit seizoen. En Bart Breij zegt op Twitter... ADO is reclame voor het vrouwenvoetbal, waar het tenminste wel gevoetbal wordt. Wat een aanstellerij. Nou ja, jammer dus, helaas. Dan uh, Jeroen bij FK Jablonec tegen AZ. Met nog 20 minuten te gaan staat AZ nog altijd op een 1-0 voorsprong door de goal van Benschop vlak voor rust. En wordt er nu gewisseld door de trainer van AZ Boymans gaat naar de kant voor Johan Berg-Gutmansson. Die in Alkmaar vorige week goed was voor de 2-0. En Boymans wordt nog even toegesproken door zijn trainer Gert-Jan Verbeek. Boymans niet echt in de wedstrijd gezeten. Sowieso moet hij nog wennen aan het niveau... Bij AZ gekomen van VVV kan de concurrentie aangaan komend weekend. Met Altidore, de Amerikaan, die is gehaald voor de spitspositie. Er vanavond wel bij is in Tsjechië, maar op de tribune zit heeft last gehad van een blessure. Maar wellicht van het weekend tegen PSV wel kan spelen. Dan kunnen die twee het gaan uitmaken voor de spitspositie. Voorin bij AZ Ortiz, een andere invaller, kreeg zojuist nog een kans op de 2-0. Maar hij schoot vanaf de linkerkant net over de kruising. Nog 20 minuten. Jablonets moet er nog vier maken. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. AZ zeker van de volgende ronde met die 1-0 voorsprong nu. En zijn er wel AZ. Luc, gaan we terug naar Luc met de boot, de schippers van BNN. Luc, ben je er nog? Ja, ik ben er nog, zeker. Mooi, zeker. ja. Sorry, Luc, voetbal gaat voor, dat weet je. dat ja, snap ik. We waren waar we gebleven. De opdrachten, opdracht. Luc. De opdrachten. Um, jij stond 4-3 voor. Dus dat betekent uh, als Frank de volgende opdracht die we zo meteen gaan horen niet haalt, dat jij hem morgen mag kil halen. Dat klopt. En hij moest als opdracht de, een snor afscheren van zo'n bedwetige boottype. En dat ging als volgt.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 Ook niet als ik zeg dat ik een punt mee kan verdienen, dan win ik van hem daar, die jongen die daar nee, zit. Nee, nee, nee, en dan anders nee. word ik gekielhaald. Ja, maar maakt me niet uit, maar die snor gaat er echt niet af. Nee? nee Hoe nee. lang heeft u hem al? Oh, vanaf mijn 20 jaar of zo. Oh, echt? Hoe ja. oud bent u nu? 63. Wow, nee, 43 jaar zit hij al boven u boven Het is een snor, dus die ga je niet zomaar afscheren. Maar hij staat u goed hoor. Ja, dank je. Ja. Veel plezier ervan. Ja, dank je. meneer, zou ik misschien uw snor eraf mogen scheren? Helemaal niet.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 Niet. Nee, zeker weet hij. Maar dan kan ik wel een punt verdienen en dan win ik van hem. Nee, dat, dat, uh, ik wil ik, ik wil van alles voor je doen, maar oh. dat gaat niet door dit Zeg maar wel iets anders. Doe een ander <laughs> voorstel. Ik ben met geboren namelijk en ja. daarom ja. heb ja. ik dat. Ja. En daarom laat ik, ik het ook niet meer weg. Ja. Ja. Maar je moet ja. Heel wat lachen. Maar dat betekent dus Willemijn. Ah. en dan weet jij natuurlijk ook wel dat ik gewonnen heb en dat ik dus morgen. Frank mag gaan kiel halen en je weet niet hoeveel zin ik daarin heb. Echt, oh, waar. geet voor maken. Vindt hij het eng, Frank? Want het, het lijkt mij serieus, dit is, dit is geen grapje. Of je het eng vindt, Frank? Ja. Uh, ja, maar ik ben zo watermens geworden dat ik dat ook nog wel aankoop. <laughs> nou, dan moet jij maar opletten. Ik trek je, show sure, your cat oh, on echt waar. No, no. <laughs> Morgen hoor, hoor je dat dus hier bij onze in bn dat Frank letterlijk wordt gekielhaald. Klopt, klopt. klopt. En trouwens nog even dit, hè. We, we kwamen ook nog in Bloksel een kerkje tegen. Afgelopen weken wat afgescholden op de radio. Uh -huh. We zijn nu in een kerk in Blokzeil. Hallo? <lacht> en ik wil even biechten. Oh jee. <tankt> <tankt> Lieve God van de Zee, de afgelopen drie weken heb ik op u gevaren.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 Morgen zijn we weer op facebook.com slash de schippers van BNN. Ja, tot morgen jongens. Doei. Dit is Radio 1. BNN Today. Het laatste woord geven we weer aan ons poeltje van uh, fijne BN'ers... te beginnen met PVV Tweede Kamerlid Bringman. De PVV is al een groot tegenstander van TBS. Maar indien het Openbaar Ministerie al niet eens de criteria handhaaft... bijvoorbeeld psychiaters die beoordelingen doen voor TBS-gestelden... Uh, uh, die moeten voldoen aan een criterium. Ja, dat is het, uh, is het werk van de dam. Laten we er alsjeblieft mee ophouden. En dan acteur, presentator en danser Jan Koyman. Iedere ochtend plaats ik op Twitter hashtag goeiemorgenmuziek. Een lekker muziekje voor in de ochtend. Dit is opgepikt door EMI, de platenmaatschappij. En nu mag ik een eigen compilatie-cd samenstellen. Ontzettend leuk... Er komen veel singersongwriters songwriters op. De helft wordt uh, jonge Nederlandse singersongwriters songwriters die wel wat aandacht kunnen gebruiken. En de andere helft internationale zingersongwriters. songwriters Dus mensen die van mooie muziek houden, hou het een beetje bij. En uh, binnenkort meer hierover. En dan de hoofdredacteur van de Playboy, Jan Heemskerk. Ruim een kwart van alle mannen heeft ooit seks gehad met een collega. Dat blijkt onderzoek van askman.com. Wij denken dat dat percentage veel en veel te is. Als de ervaringsdeskundige dus roepen wij... minstens 100% van de mannen bij Playboy... ...heeft ooit seks gehad met een collega. Zeker nog, sommige van ons, minstens 40%, zijn er ook mee getrouwd. En sommige daarvan zelfs twee keer. Het geeft geen Sport op Radio 1. Zaterdag om 7 uur, de Eredivisie. Roda Groningen. Het is 3-0 voor Rodi SC. 7 Baalwijk, Heerda, Kles. een lage NSC. blijft een beetje hangen. Die schiet hem 3. En Venbo, Utrecht. De rebound en die gaat in. Ja. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten is Radio 1.